Twee uur aan octijzen met het NOS-journaal. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie noemt de rellen in het Groningse dorpje Haren volstrekt onacceptabel. Dit kan en mag niet worden getolereerd, dat is de minister in het Radio 1-journaal. Tijdens de rellen zijn hulpverleners met stenen bekogeld, is straatmeubilair vernietigd en zijn zo'n... 29 mensen gewond geraakt. De ME, die charges uitvoerde, is met vuurwerk en fietsen bekogeld. Opstelte zei dat agressie tegen ambulancepersoneel niet kan. En net als een meerderheid van VVD en PVDA in de Tweede Kamer... vindt ook opstelte dat de relschoppers zelf de schade moeten betalen. Een rechercheteam van 25 man is op de zaak gezet. Bij het onderzoek zal worden gekeken naar de rol van de sociale media... en ook van de traditionele media. De VVD vindt het onzin om sociale media als Facebook de schuld te geven... van de rellen, volgens de BVDA is ook geen sprake van een nieuw fenomeen.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 Verschillende gemeenten hebben al bij de ministers van Binnenlandse Zaken... en Immigratie, Integratie en Asiel... aan de bel getrokken over de hoge eisen en de onzekerheid... die dat met zich meebrengt voor de aanvragers. In Drenthe is gisteravond een jager doodgeschoten door een collega-jager. Dat gebeurde bij een jachtpartij tussen Hooghalen en Zwigelte. De 71-jarige werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En daar is hij aan zijn verwondingen overleden. De politie vermoedt dat de jager door de dader is aangezien voor een dier... Alle deelnemers aan de jachtpartij worden verhoord. Een woordvoerder van de Jagersvereniging zei eerder dat hij zich niet kan herinneren... wanneer er voor het laatst een dergelijk ongeluk is gebeurd. Het weer. Af en toe regent het, vooral in het noorden van het land. Verder zijn er stapelwolken, maar is er ook ruimte voor de zon. En het is een graad of 16. Morgen eerst droog, later volgt vanuit het zuiden dan bewolking en ook regen. Dit was het NOS Journaal. Awb Verkeersinformatie files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Bij Amersfoort Noord 9 kilometer. En richting Amsterdam bij Brugge 4 en bij Muiden 4 kilometer. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt de Hocht 2 kilometer. Daar staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Nog een spoedreparatie op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Leusden 2 kilometer. De linker rijstrook is afgesloten.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 Ja, en nog een paar mensen. En nog een paar mensen, luisteraars. Want ik, wij zitten hier met een hele volle studio. Uh, mijn naam is inderdaad Carlo Brantzen. In het dagelijks leven ben ik hoofdredacteur van Mijn Magazine. Rechts van mij een ad interim, ad interim eigenlijk. Want Bas van Werven, de vaste presentator... die ligt nog even thuis bij te komen van een ongelukkig geval. Wordt normalerwijs uh, uh, vervangen door Huub Stapel. Maar die staat op dit moment in Roermond, zijn zoveel zuljoenste... Uh, uh, voorstelling te geven. En dus is hier uit het Verre Brabant Mario Vos als co-host. Welkom Mario. Dankjewel. Goedemiddag. Wat, wat, wat, wat, wat is eigenlijk jouw.? Hoezo zit jij hier? Is dat vanwege jouw uiterlijk of het feit dat je Brabander bent of vanwege jouw onmetelijke kennis? Uh, ik denk mijn onmetelijke kennis. Dat moet het zijn. Dat moet het zijn. Nou, dat is inderdaad waar. Wij kennen elkaar overigens luisteraar al. denk ik een jaartje of dertig. Ja, 30. En uh, van. Mario, kun je één ding zeker weten? En dat is dat hij veel van auto's weet. Met welkom. Tegenover mij, Jonathan Middag, de organisator van de Droomrit voor het Leven. En volgens mij is dat de, de moeder der alle Volgende week, zaterdag, vanuit ja, Driebergen. 60 topauto's, Bugatti's, 177. Jij gaat het zo vertellen. Gaat het zo vertellen. Aan een dag lang ja. rijden met hele zieke ja. kindertjes. Om ze een prachtige dag te bezorgen. En dan hebben we hier, uh, als, nou niet als laatste, en wel in ieder geval van het meest ver weg is dan. Uh, uit het Hoge Noorden, uh, Leonard van den Berg. Cornelis van den Berg. Cornelis van den Berg. Ja. Leonard van den Berg, dat is, ja, die ken ik ook, maar ja, dat is, okay. die zit hier niet. Cornelis, welkom. Uh, jij bent de schrijver van een boek wat ons boeit. Heel kort, eventjes, voordat we er uitgebreid op ingaan. Waar gaat het over? Het heeft Ga het te maken. Ja, ja, het gaat over uh, een, uh, een man, die, die, een stokouw man. Die uh, in de jaren 40 familie-coureur was. En daarna op een gegeven moment uh, eigenaar is geworden van het uh, befaamde Britse automerk Bristol. Ja, bestaat nog hè? Is failliet, uh, maar het is nu weer. Het heeft een soort doorstart, ja. inderdaad. En hij heeft dat uh, 60 jaar bestuurd. En daar, hij is onderdeel van mijn boek. Inderdaad. Hij was iemand die. die uh, je, je moest hem niet smeken, maar je moest niet, het moest je in ieder geval gegund worden om een Bristol te mogen rijden. Hè? Ja, Voor... je moest om de juiste reden willen rijden. Ja. ja, je had een ja. soort ballotage bij, bij deze man. Bij deze man, ja. Ja. ja. Leuk, gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar, Mario, wij gaan eerst eventjes door het allerbelangrijkste autonieuws heen... wat er de afgelopen week ja. heeft afgespeeld. Ja, ja, ja. ga je gang nou, de, de autosalon van Parijs zit eraan te komen. Ja. Dat weet je. Volgende week gaat hij open. Ja. En afgelopen week zijn er weer wat, uh, wat nieuwtjes naar buiten gekomen. En maar voordat we daar naartoe gaan... Uh, was er gisteren eerst een berichtje op het ANP waar ik toch wel van schrok... In eerste instantie. Namelijk dat er bij NETCAR collectief ontslag is aangevraagd voor het personeel. In Onze eigen Borense fabriek. fabriek. Ja. Eh, als je dan even doorleest en de kop voorbij gaat... dan zie je dat eh, die mensen eh, eigenlijk tijdelijk op non-actief staan. Ze ja. krijgen een uitkering. En dat wordt dan door de nieuwe eigenaar van NETCAR, VDL... wordt dat aangevuld tot het oorspronkelijk salaris. Ja. En in de loop van 2014, tweede helft waarschijnlijk... dan gaan ze daar minis bouwen. Dan... Is dat al zeker eigenlijk, of is dat uh, nog ja, steeds in de pen? Is het is uh, nog altijd nog een voornemen. En het hangt natuurlijk van de economische situatie. af. Als het, uh, de vraag naar minis instort, dan, uh, ja, dan ben ik bang dat het toch niet gaat gebeuren. Maar VDL is wel een bedrijf dat uh, niet uh, zomaar wat roept. Dus als ze zeggen dat ze dat gaan doen, dan uh, komt het goed. Ja, maar ja, goed, het is natuurlijk mini schuine BMW. Heeft daar natuurlijk de definitieve oh. ja. C in. Ja, nou, daar, moeten we dat, daar moeten we echt afwachten, maar... Ik heb er wel vertrouwen in. ja dus leuk je zegt, ik schrok ook. Ik denk 1500 man op straat in limburg Kunnen ja. het daar toch wel niet echt lekker hebben. Maar het is voor uh, de better, als het ja. goed is. Binnen nu en een jaar zijn ze dan weer aan de bak daar. Hè? Ja. Gaat, gaat zo'n fabriek nou helemaal op slot eigenlijk? Of blijven daar nou mensen... Nee, nee gaan, uh, er blijven 300 mensen blijven de machines van Mitsubishi afbreken. Okay. Tot, tot dat het klaar is. Dat zal al een paar maanden duren. want het gaat Oude uit, eigenaar. Nou, dat, oude dat, eigenaar, dat, die ja. gaat eruit. En dan gaan ze natuurlijk in de loop van 2014... zullen ze wel weer nieuwe dingen neer gaan zetten om minis te gaan maken. En eh, VDL wil eh, mensen als het kan alvast onderbrengen op verschillende plekken... detacheren, zoals dat dan zo chic heet. Dus, als een soort van training. Ja. Ja, oké. Okay. Parijs? Parijs. Nou, de belangrijkste nieuwtjes van deze week... Eh, eigenlijk vind ik dat de Audi A3 Sportback en de Audi S3... die zijn deze week eh, zijn de eerste foto's en specificaties naar buiten gebracht... Audis lijken meestal uh, gewoon op de auto's die ze voorheen al waren. Dus ja. het, is, het wordt dan meer, weer iets meer Audi. Het is altijd een beetje evolutie daar. Ja, je merkt, het is hè? vooral evolutie daar. Maar bij de A3 Sportback is het toch wel, wel wat meer aan de hand. Want uh, er komt uh, behalve een hele set nieuwe motoren en het, en het feit dat de auto lichter is geworden en, en weer wat ruimer. Uh, is het ook nog zo dat er in 2013 al een aardgasversie van deze auto komt? Aardgas? Ja. Aardgas, oh, ik, denk, ja. je, ik kon zweren dat je het over ging hebben over elektrisch of, of hybride. Dat komt er namelijk in 2014 achteraan. Dan okay. komt er een plug-in hybride. Hey, maar had... aardgas, wat, wat hebben we hier aan? Volgens mij kun je alleen maar in slochteren tanken, of niet? Nee, nee er zijn een <laughs> stuk of 60, 70 aardgas tankstations inmiddels in Nederland. Okay. Dat is wel aan de krappe kant. Want als je iedere, iedere dag 15 kilometer om moet rijden om te gaan tanken... dan, dan geloof ik niet dat je... Maar geschikt bent voor aardgas. Maar, dus, maar, maar, maar, maar. maar goed, aardgasversie. Ja, ik, ik, het valt mij altijd wel op, ook, ook als ik in Duitsland ben, dat vooral taxis en zo heel veel al daar op aardgas rijden. Duitsland wel, maar in Duitsland hebben ze ook al 600 tankstations. Dus ja, dat is even iets anders in elkaar dan. Uh, ja. Dus, en dan komt er een S3, hè? Ja, een S3. En dat is uh, de supersportversie van de, van de A3, van de ja. drie deurs A3. En die krijgt een 300 pk uh, viercilinder turbomotor en vierwielaandrijving. Oké. Okay. En dat is het okay. bommetje van de van de, van de serie. Ja, dus later in de impressie overigens, uh, in deze uitzending... rijden we met de Audi S5 Cabrio. S5 Cabrio. Ja, ja, dus, dus de S5 Cabrio, zo, zijn, zo moet ik het zeggen. Er zijn ja. verschillende... Dus er is heel veel keuze bij Audi, okay. ook in S3's. Nog en, meer? Ja, um, Lexus heeft een uh, nieuw concept uh, laten zien. Dat is de LFCC. Die gebruiken altijd ingewikkelde coderingen... om dat soort concepten te laten zien. Maar het is, uh, in dit geval is het een voorbode van de nieuwe uh, Lexus IS... Kleine model, hè? of althans de middenklasse. Ja, dat is de 3-Serie. Op één na kleinste, maar dan we met de drie serie Audi A4, ja. Mercedes-C-klasse. En die, die, die uh, LFCC, die heeft uh, als bijzonderheid dat er weer een nieuwe hybride aandrijflijn bij komt bij Lexus. En dat wordt dan een 2,5-liter motor. met een elektromotor. En het bijzondere daarvan is dat die per gram CO2-uitstoot meer dan 2 pk gaat leveren. En dat is wel baanbrekend. Dat is een nieuwe meetmethode. Ja, ja, dus per gram CO2 nu het aantal pk's. Vroeger ja, gingen er kilogrammen het en pk's, maar nu is het uh, dit. Ja. Okay. Ja. Dat is dus zuinig en snel tegelijk. Ik zou zeggen, zuinig, je hebt het net gezegd, gauw door naar het volgende minuutje. <laughs> dat is de Volvo V40 Cross Country. Dat ja. is uh, een, een, ja, een soort van bluf eigenlijk, zoals wij dat dan noemen... Ja. Uh, het, zie, het ziet er een beetje uit als een SUV met uh, stoere dus Op pumpers, basis van een nieuwe V40. Op basis van een nieuwe V40. Die binnenkort in een rijimpressie komt. In dit theater, zou ik haast willen zeggen. En um, het is niet vergelijkbaar met de uh, XC. Nee. Want dat is echt een auto die ook het terrein in kan. En dat, dat kan deze niet de term voor de echte ja, terrein. Ja, dit ja. kan niet het terrein in. Dit is, uh, dit is een auto die kan. Daar uh, kan je op alle soorten wegen mee rijden. Maar het moet wel een weg zijn. En het motorenprogramma is verder gelijk aan wat, uh, aan wat er uh, voor de gewone V40 te krijgen is. Eén nieuwtje nog. We doen nog één nieuwtje: dat is de Jaguar F-Type. Kijk. Ja. Now we're talking. Ja. Now we're talking. Gaan we het over echte auto's zeggen. Jonathan Middag, die heeft in een ander leven... is die ook nog eens een keer dealer van Jaguar. Dus dat hij, hij, hij, hij begint nu te glunderen. Ja, ik zie het. Ik zie het. Maar je mag er verder niks over zeggen, want wij zijn hier a-commercieel. Uh... Nou, nou, over die Jaguar <laughs> F-Type... daar, daar gaan, zijn we echt al weken, maanden... zijn we eraan aan het wennen. We hebben uh, allerlei uh, prototypes gezien. We hebben uh, vage culturen gezien. We hebben auto's die beplakt waren met allerlei stickers. Ja. En nu eindelijk... Eindelijk zijn alle stickers eraf en het is een prachtige auto. Het is echt een schitterende auto. Is, is, uh, is het de F-Type de, feitelijk de opvolger van de E-Type? Eindelijk? Of is het meer. Um... Ja, daar zit, uh, daar zit nog een langere tijd tussen dan wij elkaar kennen. Dus ja, daar dat, dat uh, dat dat gaat waar. het niet helemaal worden, denk ik. het is wel de auto waarmee Jaguar wil gaan concurreren nu eindelijk met de Porsche 911. Ja. Het is een kleine, wendbare sportwagen ja. eigenlijk. Ja. Kleine, wendbare, open sportwagen. Maar wel met stevige motoren. Want er komen uh, twee 3 liter v 6 compressormotoren in. Met ja. 340 en 380 pk. We laten hem horen. Ja. Is, Volgens mij was dit het... de V8 overigens. Maar die staat nou, ook ik nog. Ik kan me toch voorstellen, je ligt lekker te slapen... op Merel 24 in de en De buurman start... Hij vertrekt. De koude startsocht. Ja, dan, uh, dan, uh, dan pak je die bus niet meer, zou ik maar zeggen. Ja. Maar leuk, dus dat staat allemaal op Parijs komende weken. Ja, Gaan we er toe. Zeker weten. Gaan we volgende week uitgebreid over vertellen. Dankjewel voor het nieuws, uh, Jonathan. Ja. Jij moet inmiddels bloednerveus zijn. Want binnen. Nee, nu over één week, as we speak. Uh, rij jij met 60, 55, 50 officieel. rijken, want dat moet als je dat soort auto's rijdt. Mensen. Uh, die hun auto een dag lang beschikbaar stellen voor een rit. Ja, klopt. En daarnaast zitten hele zieke kinderen. Vertel eventjes wat ja, dat het, uh, wat het, het is. Ja, klopt. Het is de raam. dertiende keer dat we dit gaan doen. Jij noemt het altijd de moeder van alle liefdadigheidsritten. Nou, daar, uh, wij, wij durven ook echt die titel te claimen. Want wij zijn de eerste die daarmee uh, mee begonnen zijn. En nu is het de dertiende rit. En uh, inderdaad vijftig hele bijzondere auto's. Ja. Echt droomauto's. Die worden ingezet om uh, 50 kinderen met een uh, soms levensbedreigende... maar altijd levensveranderende ziekte uh, een leuke dag te geven. Oké. Okay. En, ja. hun, en hun familie volgens mij ook, uh, Eén broertje of zusje mag mee. Mag mee. Omdat vaak de, de broertjes en zusjes, uh, die krijgen altijd maar te horen... hoe is het met je broertje of hoe is het met je zusje? En er wordt nooit eens gevraagd aan die broertjes en zusjes, hoe is het met jou? Nee. He, het is altijd het zieke broertje of zusje dat, in de, in de, in, dat alle aandacht krijgt. Ja. Ja, ja. En nou, uh, uh, ben ik uh, luisteraar en ik denk van, nou, dat wil ik wel eens zien. Dat kan. Vertel, waar moeten we naartoe? Driebergen, uh, ja. volgende week zaterdag dus. Driebergen, de start is om tien uur, maar de auto's komen aan om... Nou ja, kwart voor acht komen de eerste auto's aan. Ja. Zijn daar te bewonderen, staan daar allemaal mooi bij elkaar. Ja, op het terrein van de Iva. Op het he, terrein dat het van de Iva in Driebergen, daar ja. is het allemaal ooit begonnen... en dat is de reden dat we daar nog aan uh, verbonden zijn... En uh, de auto's zijn er allemaal te bekijken. En om tien uur uh, worden de eerste auto's gestart. Door wie? Ik nee, ben even zijn naam kwijt. Ik ja. kan er even niet opkomen. Bas van Werven, maar die ligt thuis. Dus. <kacht> ja. Ja. Nee, maar wel, dat is overigens ook heel leuk om te doen. Luisteraar, we, we, we, Jonathan heeft ons, Bas en mij, ooit verzocht om ambassadeur te worden van deze droomrit. Dat hebben we natuurlijk ja tegen gezegd. En uh, we proberen van die start altijd een, een klein feestje te maken. Ja, dat is altijd leuk. En ik moet je zeggen, als je dan 50, 55 van die met name die, die kinderen voorbij ziet komen... die helemaal met een enorme smile op hun gezicht daar zich gaan verheugen... zitten te verheugen op een rit naast eh, een Bugatti Veyron-rijder of wat dan ook... Ja. dan is dat fantastisch. Hoe, hoe gaat die dag verder in zijn werk, Jonathan? Uh, start is om tien uur. We hebben een lunchlocatie in Apeldoorn. Dat is de Canterel van de Valk. Um, daar uh, krijgen we de lunch aangeboden vervolgens gaan we naar v, uh, vliegveld Delen. daar mogen we de, uh, de startbaan op uh, we kunnen helaas niet, uh, niet, niet racen of accelereren dat is wel heel jammer, maar dat is gewoon niet mogelijk maar ze hebben daar wel allerlei spectaculaire dingen in, uh, in pet over onder een vliegshow met hele speciale modelvliegtuigen Het wordt wel heel bijzonder um, andere hoofdsponsor is Crooimans, uh, Hilversum uh, de Rijvereniging is een hele belangrijke sponsor. heeft hun opbrengst van de Rij Lederit, die ze elk jaar organiseren, gedoneerd aan Cars for Charity Foundation. De, is de Club van Auto-importeurs, eigenlijk. Hè? En dat is de Club ja. van Auto-importeurs. week hadden we hier de ja. baas. Ja. Ja. En, uh, ja, dus dat is heel leuk. Er zijn hele, hele leuke en belangrijke clubs bij, uh, bij betrokken. Wie een collectie auto's bij elkaar wil zien... die die vermoedelijk nooit meer, en zeker niet in die samenstelling ziet... die moet dus zaterdag om negen uur, pak een beet... in Driebergen zijn ja. bij de Iva. Geef nog even je top, drie, je top drie van auto's... waar je het meest trots op bent dat je die hebt. Ik zeg er nog even één ding bij. Als mensen niet naar de start kunnen komen... om tien uur kunnen ze de start live volgen op Ja. Dus voor de mensen die echt moeite hebben om of het naar de vroeguitbed te gaan. naar de in uh, Apeldoorn. Dat kan ook. En smiddels komen ze natuurlijk allemaal weer terug in Driebergen om hey, kwart over vier. Dat is wel de bedoeling. Maar nou die top drie. Top drie. Um, Aston Martin 177. Unieke oh, auto. Een aparte auto. Er ja, zijn er uh, maar 77 van gebouwd volgens uh, ja, mij. auto die speciaal op transport vanuit Zwitserland hier naartoe komt. Oké. Okay. Daar zijn we heel trots op. Uh, wat heel bijzonder is, is een Lamborghini Aventador. Ja. Die komt uit België. Ja. En hopelijk een Lexus LFA. Hopelijk. Uh, hele bijzondere Aston Martin V12 Vantage. Oh, Oké. Okay. Ja, ja. ja. De gekke auto. Ja. Luisteraar, dit zijn auto's die zie je nooit meer ziet. Ik heb een keer heb ik in een heel rijk dorp in Oostenrijk zag ik een Aventador voorbij komen. En die rijden ongeveer in katzwijm, Want het is een soort van UFO die dan ineens voorbij komt. Ja. Als je een Porsche hebt of een wat dan ook. Ga, ga maar. Ga maar Parkeren ergens anders. Want als die Aventador in de buurt is. dan. Oh ja, die alles eigenlijk. Ja, het luid ja. op, op zo'n dag, dat moet er ook geweldig ja, zijn. Ja, we de... en ze rijden niet allemaal even rustig weg bij de start, kan ik je melden. Ondanks <laughs> het feit dat we zeggen dat ze dat wel moeten doen. doen we. ja. Overigens bestaat de kans dat we, morgen, dat we volgende week zaterdag... Uh, de start presenteren met Huub Stapel als vervanger ja. van Bas van Werven. Goed, uh, over snelle auto's gesproken. Van aanzienlijk minder allooi, maar toch niet onaantrekkelijk. Was een automobiel die ik reed eerder deze week. De Audi S5 Cabriolet. Gaan we even naar luisteren. Ja, luisteraar, na de Kia Seed en de Peugeot 208... is het deze week weer feest. Want ik rij nu, as we speak, in de Audi die genoemd is... naar een militaire code waaruit blijkt dat je niet goed snik bent. De S5, een cabriolet nog wel. De Audi S5 cabriolet Quattro 3.0 TFSI, om precies te zijn. Een open auto waarmee je nou ja, met eigenlijk met heel veel speelsgemak... 250 km per uur kunt rijden. En als je dat dan doet, dan weet je meteen twee dingen zeker... Je hebt daarna minstens drie dagen knetterende jeuk aan je haarwortels... en je kapsel ziet eruit alsof er een rotje in ontploft is. Oftewel, waar in hemelsnaam, waar is zo'n 333 pk sterke zescilinder motor... in combinatie met een cabriolet, in zijn hemelsnaam voor nodig... afgezien van het feit dan nog dat je er ook nog eens 90.000 euro voor moet aftikken... De vraag is dus, als je een S5 koopt, heb je dan ook S5? Nee hoor, luisteraar. De Audi S5 Cabriolet is gewoon een maniakaal goed gebouwde... heerlijk snelle reiswagen. Dik om te zien, misschien een beetje kermisachtig van voren vanwege alle ledlampjes. testauto is ook nog eens een keer in wit, helpt ook niet echt mee. Maar hij is indrukwekkend om te zien... En stabiel als een locomotief dankzij de techniek, het onderstel en de standaard vierwielaandrijving. Hij heeft een stoffe kap die een pakweg 16 seconden open of dicht kan. Hij roffelt lekker weg en heeft zelfs een soort van luchtsjaal die je nek warm houdt als je open rijdt. Althans, luisteraar, als je de goedkopere versies neemt... want in deze, nou toch redelijk prijzige S5 zit die luchtsjaal dan weer net niet... Althans, wij hebben hem niet kunnen vinden. Maar goed, blijft nou toch altijd weer de vraag of zo'n S5 van Audi een verstandige aankoop is. Moeilijke kwestie. Maar eigenlijk ook alweer simpel, want ja, voor wie je van uiterlijk vertoon houdt... en heel veel power wil, ja, dan, uh, dan kun je bijna niks beters hebben. Maar ja, wie gewoon lekker wil rijden zonder meteen... Heel erg de show te stelen. Die pakt liever een minder gemotoriseerde A5-cabriolet. Want die rijdt ook top. En dan hou je al gauw tienduizenden euro's in je zak. Ja, dat is het wel weer. Hè? Het moet wel weer betaald worden. Tja, altijd Tien, jammer. Tienduizenden euro. Dat is nou ja, als je dus geen S5 wel. neemt, omdat je dat per se op je auto wil hebben staan... maar een 200 pk-versie, dat scheelt nogal een beetje daar. En ja. je kan je afvragen, ben je daar niet iets beter mee bediend... Ja, of hard... althans, minstens net zo lekker. De vraag is ook, ga je hard rijden in een cabrio? Hè? Ik denk van iets. Ik heb net gezegd, ik krijg je jeukende haarpunten van. Ja, ja. ja. ja. ja. om met maar, maar wat te noemen. Maar We gaan over naar onze tweede gast, Cornelis van den Berg, auteur. En hij debuteerde in 2011 met het complot over het ontstaan van Dagblad De Pers. Want daar had je iets mee te maken. Ik heb het opgezet, ja. Je hebt het opgezet. Ja. En dat was blijkbaar zo'n boeiend iets dat je zegt, van, daar ga ik een boek over maken. Uh, ja, nou, nou, ik werd gevraagd eigenlijk door een uitgever om een boek over te schrijven. Oké. Okay. En dat, uh, dat beviel uiteindelijk zo goed. Ik had in de laatste maand het idee van: ik snap uh, hoe, je, hoe je een boek schrijft. Maar ik niet wil zeggen dat het. Uh, nou ja, in ieder geval, ik had door dat, dat, ik, dat ik snapte hoe het moest. Ja. En toen dacht ik: uh, dan wil ik ook een roman schrijven. En dat heb ik nu dus gedaan. Ja, want dat is. Je, je maakt al meteen de brug naar, naar ja. het nu. Je eerste roman, Dromers, en dat ligt sinds een paar weken in de boekhandel. Ja. Wij ontdekten dat. Uh, en dat had een, hij heeft, heeft een hoog auto autogehalte. Ja. Leg uit. Um, nou, de, het, het is een roman. Dus het is, uh, het, het is fictie. Er zit een deel biografie in. Namelijk van uh, die, die Tony Crook. Die, uh, Waar die ik het dan geen over had. Die coureur. Die Bristol, uh, die Bristol eigenaar. eigenaar, ja. en die, uh, Dus de hoofdpersoon in deze Crook die beleven samen avonturen. Het is wat dat betreft een soort, uh, soort road. En de novel. hoofdpersoon Kees is niet toevallig Cornelis van den Berg? Nee, absoluut niet. Nee, nee. oké. Okay. Ik heb, wel, ik heb deze, deze Tony Crook bestaat dus. En ja. hij vertelt deels zijn waar gebeurde uh, een levensverhaal. Maar de verhalen die ze verder be beleven, of de, de avonturen die ze beleven, die zijn fictief. En, um, maar het gaat dus inderdaad voor een groot gedeelte over auto's en dan met name over Bristol. En wat, wat boeit jou in Bristol? Of is het alleen de man daarachter die jou boeide? Nee, dus ben, het, ben, je, ben je van de auto's? Ja, zo ik ben als van de auto's geweest. Dus als, uh, als kleine jongen was geïnteresseerd in auto's. En, um, en ik, ik kan me dus herinneren dat ik van toen al, uh, toen ik een jaar of tien was, wist wie deze man was. Het is een vrij legendarische figuur in de autowereld. Die uh, dus in, in zijn eentje dat bedrijf bestierde. En twee jaar geleden heb ik voor, de, um, uh, um, voor Andere Tijden, twee programma's, ja. een, een pilot gedraaid in Engels... waarbij we uh, het plan was om hele oude mensen te interviewen... En, ik dacht meteen uh, eigenlijk direct uh, dat, dat ik hem zou willen spreken. Als hij nog leeft, dat wist ik toen niet. Uiteindelijk dus heb ik hem uh, uitvoerig te spreken gekregen. En toen bleek dat het verhaal uh, nou ja, bijzonder tragisch is afgelopen voor deze man. En feitelijk, uh, voor het bedrijf ook. Het is inderdaad, het is, het is nu een soort doorstart. Maar um, het is toch het einde van een tijdperk eigenlijk. En daar, um, dat heeft mij eigenlijk bewogen, daartoe bewogen om, uh, om hem te gebruiken in het boek. Het, ik, ik begreep dat die man uh, eigenlijk liever geen interviews geeft. Dat hij dat hoogst zelden doet. Ja, het is heel even, nou, hij, hij zei dat hij nog nooit een interview heeft gegeven. Oh. Um, maar ik heb toch wel dingen van hem gevonden. Dus af en toe deed hij dat. En zijn laatste interview was uh, een interview een, uh, om, om, om te melden... dus um, een jaar of vijftien geleden dat hij uh, zo oud was dat hij er vanaf wilde. Of er vanaf wilde dat hij het wilde overdragen aan iemand. En daar is het uh, feitelijk fout gegaan. Maar het, het, is een, het is een heel uniek uh, gesprek geworden. Overigens, eventjes voor de luisteraar die zich niet meteen iets kan voorstellen bij Bristol. Het is een, het is een historisch, uberchic merk eigenlijk. Hè? Ja. Als, je een, als je een Bristol rijdt, dan geef je een paar dingen aan. Je houdt van klasse en stijl. Uh, het maakt je niet uit dat bijna geen hond weet wat je rijdt. Ja. Maar je hebt wel een Bristol waar, die, de, waar je de kenners mee uh, omver kan maken. Ja, en Tony Kroek vind je aardig inderdaad. Nee, We hebben het over, over Amerikaanse presidenten. Tina Turner, Bono, uh, de broodjes Gallagher. Het is, uh, dus het is, het is een, een soort uh, Pieter Sellers vroeger. Beroemde acteurs van die <coughs> tijd. Het is altijd een, uh, een auto geweest voor... Um, ja, kenners? Voor, voor, voor kenners, ja. Zijn ja. Ja, er ja. veel van gebouwd in totaal? Dat weet niemand. Dus uh, de, de, de, de, de, de aantallen die, die Kroek wel eens heeft genoemd die uh, daarvan zeggen kenners dat het aan de hoge kant is, maar eigenlijk weet niemand het. Hoeveel het kan tussen duizend Nederland? en achtduizend zijn. Hoeveel zijn er in Nederland? Ik zag het drie weken terug in rijden. Een Bristol Bowfighter. Ja. De A2. Ja. ja. Volg, die deed ook mee aan de Gijs van Lennep Legend uh, in uh, een paar weken terug. Ja. Het, het, zijn, het zijn er niet veel. Dus ik, heb, uh, ik, ik ken er een aantal. Ik zal niet zeggen wie. om de ze dat willen. Maar in ieder geval, um, ik ken een aantal en die, uh, die heb ik het boek ook uh, gestuurd. Maar het, het, het, het, het, het zou me verbaasd als het meer dan tien zijn. Ja. Ik denk het ook, ja. Het was de eerste die ik, die kwam, die ik tegenkwam in, in het wild in ieder geval. Maar Sorry? Het, het was de eerste Bristol die ik tegenkwam in okay, het wild, als ja. we het over dezelfde hebben. Maar goed, um, um, Kees, jouw hoofdpersoon in het boek, die, uh, die wist, begon niet wat hij moest doen met zijn leven meer op een gegeven moment. En is toen, heeft toen samen met Crook besloten om een auto te gaan ontwerpen. Ja, klopt. Een echte auto. Gaat dat ervan komen? Ik, of uh, blijft dat geheim? Nou, ja, het gaat ervan komen. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, okay. een grote glimlach. En dan nou maar hopen dat het beter met hem afloopt dan met Bristol en Crook ja. in zijn algemeenheid. Ja. Ik, ik, ik, ik moet zeggen, ik vind het fantastisch dat zowel Bristol als Crook een keer op deze manier, op een hele charmante wijze, in het zonnetje zijn gezet. Dus, en, het, en het leuke stuk door jou, die Crook. Uh, echt ook heeft, uh, heeft ontmoet en uh, nou, uh, daar uitvoerig mee hebt gesproken. Ja, nou, leuk om te uh, horen. Bestaat de showroom in Londen nog? Hij staat er nog steeds, heb ik begrepen. En uh, nou, ik ben van plan om binnenkort weer eens op te zoeken. Maar er is dus, het is dus van de, van, de, van de nieuwe eigenaar die feitelijk dan weer uh, banden hebben met de, de ooit uh, eigenaren. Dus oh. er is iets van een doorstart gaande, maar wel zonder krok. Maar zonder Oké. Ja. Okay. En hij heeft geen kinderen meer die, uh, die er nog op de wat voor manier ook in zitten? Nou, hij heeft een dochter, maar die is inmiddels ook bejaard. Want de man is, uh, is 92. Bejaarde dochters uh, en auto's, dat gaat nooit goed samen. Nee. Um, luister, uh, gasten, dierbaar uh, als altijd. Wij zijn er doorheen. Ik heb jullie beloofd, aan het begin van de uitzending... het duurt ongeveer, voor je gevoel, negen minuten. Maar dan zijn we uh, 30 minuten verder. Dat punt zitten wij nu... Dank Cornelis van den Berg voor jouw toelichting op het boek. Dank Jonathan Middag. Heel veel succes volgende week met uh, de Droomrit voor het Leven. Dank je wel. En dank Mario Vos die uh, de lange rit, inclusief 15 kilometer file... vanuit uh, Brabant heeft ondernomen om hierbij te zijn. Dat was geheel. Uh, luisteraar, wij uh, gaan ermee stoppen voor deze week. U kunt ons blijven volgen op Facebook, op Twitter. autoshow.tros.nl. daar kunt u ons zelfs naluisteren. Um, rest mij alleen u een fijn weekend te wensen. Nou, nu zometeen gaan de collega's van Langs de Lijn verder. Maar eerst krijgt u het NOS Journaal met Mark Visser. De gemeente Amsterdam negeert het advies van de GGD om acht kinderdagverblijven te sluiten. De GGD vindt de crashes te onveilig. Zo blijkt het onderzoek van het VPRO, radioprogramma Argos en Nieuwsuur. Er is van alles mis, variërend van te weinig buitenruimte tot het ontbreken van een veiligheidsprotocol. Klachten zijn opmerkelijk omdat de gemeente Amsterdam heeft beloofd... streng toezicht te houden op alle kinderdagverblijven in de hoofdstad. Dat gebeurde na de ontdekking dat Robert M. tientallen kinderen op een crash had misbruikt.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 AWB Verkeersinformatie. Files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Amersfoort Noord 9 kilometer. En richting Amsterdam bij 1 Brugge 3 kilometer. Na een ongeluk op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij Vinkenveen 5 kilometer. Er is nog maar één rijstrook open voor het verkeer. Ook op de A2, maar dan van Eindhoven naar Maastricht bij Knopend Hocht 5 kilometer. Daar staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Bij werkzaamheden op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft 2 kilometer. Een ongeluk op de A27 vanuit Utrecht naar Almere zorgt voor 3 kilometer bij knooppunt 1 Nes. Door een spoedreparatie op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Leusde 2 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. En bij werkzaamheden op de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Geelze 4 kilometer. NOS, NOS, NOS.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 Ja, goedemiddag. Tot zes uh, uur NOS langs de lijn. Een extra NOS langs de lijn vanwege de WK wielrennen voor vrouwen. Uitgebreid aandacht daarvoor. Tussen vier en vijf is er natuurlijk wel uh, het sportforum. Vanmiddag met Iwan van Duren, met Bart Voskamp die hier straks aanschuift. En met Ton Boots. Dat ergens tussen vier en vijf. Afhankelijk van uh, hoe snel de vrouwen fietsen. Maar de grote vraag is natuurlijk vanmiddag... wie wordt de opvolger van de Italiaanse Giorgia Bronzini? Twee keer achtereen was zij de beste. Marianne Vos werd de afgelopen vijf keer tweede. Nou, uh, zes keer uh, tweede worden is uh, ook scheepsrecht. Uh, twee keer scheepsrecht zelfs, zullen we dan maar zeggen. Dus wie weet lukt het vanmiddag wel. Zometeen in de studio hier dus Bart Voskamp, de oud-wielrenner. En in Valkenburg, uh, Sebastian Timmerman, Gio Lippens... en journaliste-wielrenster Marijn de Vries. Ik zeg uh, goeiemiddag tegen Gio Lippens. op uh, Daar in de buurt van de Eindstreep neem ik aan. Ja, zeker op de eindstreep. Echt letterlijk op de eindstreep. Als ze vragen of ik uh, fotofinish kan maken straks als het op een massasprint uitdraait... dan kunnen we dat gewoon hier vanaf de positie doen. Want ze komen echt letterlijk hier nou ja, voor, voor de cabine voorbij. Ja. Even algemene zaken. Uh, hoe is het weer? Is het droog? Is het nat? Uh, hoe ligt het, het erbij? Het is droog, het is zonnig. Uh, het is prima weer om, uh, om te fietsen. Uh, de weg is ook opgedroogd, want vanmorgen... Toen de belofte rondreed, gewonnen trouwens door een Kazak die wedstrijd. Toen die belofte rondreed, toen was het wegdek nog wel een beetje glibberig. Had het uh, toch wel wat geregend. Maar inmiddels is de lucht, uh, nou strak blauw zal ik niet zeggen, maar blauw met mooie van die witte plukken van wolken erboven. En uh, het ziet er erg mooi uit voor het kampioenschap. 129 kilometer moeten ze fietsen hier. Ja, en uh, voor de, uh, de beetjevolgers uh, zou het misschien wel zo kunnen zijn dat het gaat tussen Italië, Nederland en uh, Duitsland. Is ja. dat juist of zijn er. Nog wat outsiders? Nee, die, die, die constatering is wel juist. Het zijn wel de grote blokken. Vlak trouwens ook Emma Pooley niet uit. Dat is die kleine Engelse uh, die heel erg goed kan klimmen en die eigenlijk op dit uh, parcours toch ook wel een van de mede-favorieten is. Uh, Evelyn Stevens, de Amerikaanse, kan ook goed uh, berg oprijden. En inderdaad, dan dat Duitse blok met uh, Arendt Housler, Casper, Koep van Hagel, Teuitenberg en uh, Worrak. Dat is natuurlijk een heel sterk blok. Dan kijken we naar die Nederlandse ploeg. Nou, laten we maar met de Italianen beginnen natuurlijk. Eerst maar even de buitenlanders. Bronzini, Cantele, Couch, Cecchini, Guzzerzo, Longo Borgini. Dat is een outsider hoor. Die tip ik ook voor vandaag. En dan Ratto en Taliaferro, Ferro. Prachtige namen. Waarbij met name natuurlijk de Giorgia Bronzini toch wel een grote naam is. Want dat is inderdaad de vrouw die de afgelopen twee jaar. Marianne Vos op de streep heeft geklopt. Het is dat kleine Italiaanse opdondertje met zo'n piercing onder de onderlip. En ja, die, het is echt een sprintertje. Het is een slim Renstertje, en dat heeft ze de afgelopen twee jaar bewezen. En dan ga je naar die Nederlandse ploeg. Natuurlijk, Marianne Vos. De grote favoriete voor iedereen. Recht tegenover me staat een complete supportersclub met hemelsblauwe jasjes aan. En achterop staat supporter Marianne Vos. Goed dat we het weten, maar die staan hier ook echt letterlijk op de finishstreep. En Vos heeft hulp met name, want dat moet je dan toch wel zo uh, beschrijven. Van de andere Nederlandse vrouwen, van Lucinda Brandt, Loes Gunnewijk. Ook goed gewerkt tijdens de Olympische wegreis. Van Ellen van Dijk, Nederlands kampioen tijdrijden. Ook die heeft toen in Londen veel werk gedaan. Annemiek van Vleuten, Adrie Visser en Kirsten Wild. En Anna van der Breggen. En die naam noem ik bewust even als laatste. Want die Anna van der Breggen, ook dat is een outsider. Is nog een relatief jonge dame die uh, Europees kampioen is. Is geworden in het tijdrijden dit jaar. En die eigenlijk een van de weinige vrouwen was die Marianne Vos een aantal weken geleden kon bijhouden. Toen Vos een demarrage plaatste op de Kouberg in de Ronde van Nederland voor vrouwen. Laten we het maar even zo noemen: de Ladies Tour. En Van der Breggen ging toen eigenlijk toch als grote verrassing met Vos mee. Miste toen een bocht in de afdaling. Maar ja, ze liet in ieder geval zien dat ze uit het goede hout gesneden is. En daarom noemde ik ook net die Longo Borghini. Want dat was de andere vrouw die met Vos meesprong. Dus dat zijn toch wel twee outsiders hier voor het kampioenschap. Maar die drie blokken. De Duitsers, de Nederlanders en de Italianen ja, die zullen het tegen elkaar moeten opboksen. Uh, Waarbij ja, ik het gevoel heb dat die Duitsers wel aardig op leeftijd zijn inmiddels. Of, uh, ja, Arnhems, laatste ja. wedstrijd. Uh, die werd uh, weer eens een keer wereldkampioen. Uh, voor de derde keer in de carrière. En uh, kondigde met de tijd rijden En kondigde daarna ook aan van uh, het was mijn uh, ene laatste koers. van komende zaterdag. Vandaag dus, dan rijd ik mijn allerlaatste koers. Ja. En inderdaad, ze zijn op leeftijd. Want ook Koep van Nagel is natuurlijk de jongste niet meer. Heeft ook al een aantal wereldtitels op zak. Zowel op de weg als in het veld rijden lijkt wat dat betreft een beetje op Marianne Vos. Niet qua postuur, maar wel qua uh, uitslagenlijst. Maar uh, ja, dat, dat zijn wel dames die inderdaad al wat meer leeftijd hebben. Ja. Nou goed, ze zijn om uh, half drie uh, gestart. Uh, Favorieten natuurlijk Marianne Vos. Kort voor die start zag Steven Dalenbouw, de Olympisch kampioen, nog even. Gisteren zei je, ja, morgen, daar komt die spanning wel. later start, half drie. Hoe is dat nu? Ja, het begint nu wel een beetje te komen, hoor. Ik uh, moet zeggen, ik ben nog wel redelijk rustig. En ik, uh, ik heb ook gewoon goed geslapen, vanochtend goed doorgekomen. En uh, ja, we zijn er met z'n allen klaar voor. Maar uh, ja, nu, uh, dadelijk naar het tekenen, dan uh, zal het wel komen. Het is een mooie dag. Ik bedoel, mooi weer, weinig wind. Wat verwacht je van wedstrijd? Ja, nou ja weinig wind. De wind die er staat die zal het toch misschien nog wel lastig maken. Omdat het op de top van de Bemelenberg en de Kouberg wel een rol speelt en behoorlijk tegen is. Dus ja, wat verwacht ik voor een wedstrijd? Alsnog gewoon zwaar. Want die Kouberg en Bemelenberg gaan wel weken. En als je er maar hard genoeg tegenaan rijdt, dan gaat het sloop. Je, je overheerst in het vrouwenpeloton ook dit jaar weer de afgelopen maanden. Um, ja, iedereen zal vooral tegen jouw koers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?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 ja, ook een hele andere wedstrijd. Maar ja, het zal, uh, wat dat betreft komt de tactiek uh, komt wel overeen met Londen. Marianne Vos, we gaan eens zien hoe dat, uh, hoe dat afloopt. een van haar teamgenoten, die sprak Stefan ook, uh, Kirsten Wild. Ja, het, is een, het is een later start voor het WK. Hè. Om half drie gaan jullie pas van starten. Is het moeilijk uh, voor jou om uh, zo'n dag door te brengen dan? Nou, nee, eigenlijk gaat zo'n dag wel voor We hebben de mannenwedstrijd even gekeken. We hebben lekker uh, uitgebreid geluncht En uh, ja, dan is het eigenlijk ook zo half drie. Het wordt een WK in eigen land. Geeft het een extra boost bij jou? Dat geeft wel een boost. Ik, denk, ik zag net op tv al hoeveel oranje shirts er aan de kant staan. Ja, dat is echt wel mooi. Marianne Vos, daar draait eigenlijk alles om hè, bij jullie in de ploeg. Wat is het uh, strijdplan vandaag? Ja, dan moeten we toch nog even houden tot aan de finish. Maar uh, het is wel helder dat dit parcours voor Marianne is gemaakt. En uh, dat we er alles aan gaan doen om Marianne uh, ja, toch op het podium te krijgen. Bovenop. Dan zagen we zagen weer bij de Olympische Spelen dat het strijdplan om uh, ja, al vroeg uh, de wedstrijd open te breken... De Nederlandse ploeg dat het uh, ja, zijn vruchten afwierp. Is dat wat we vandaag weer kunnen verwachten? Nou ja, we hebben natuurlijk een tactiek bedacht. Uh, ja, wat alles gunste komt van Marjanne. Dus ja, we gaan echt er alles aan doen om, uh, om het zo mooi mogelijk te maken. En uh, ja, dat is voor Marjanne wel een, uh, een harde koers. Hoe goed ben je zelf? Ik voel me wel goed, ik heb wel zin in en uh, ja, gaan we het zien. We kunnen jou er zien invliegen vanmiddag? Ja, ik ga gewoon lekker meekoersen. en uh, ik ga er alles aan doen omdat we, dat we met z'n allen zo mooi mogelijke koers maken. En take on me. Ik ben benieuwd of er al enige tekening is in de strijd. Giel Lippens. Ik moet je teleurstellen, Robert. Want uh, ja, voorlopig is het hele peloton nog bij elkaar. Uh, de enige tekening die er wel is, is aan de achterkant uh, van het peloton. Want dan zien we verdurend die dame van St. Kitts en Nevis uh, rondrijden. Dat is een meisje, een Amerikaanse. Die uh, is hier van start gegaan voor dat eiland. Catherine Bertijn. En uh, zij is gewoon ondergebracht bij een gastgezin hier in Limburg. Uh, familie van een van de organisatoren omdat ze gewoon geen geld heeft om een hotel te betalen en die bond ja, die doet er niet zoveel aan. Uh, voor de rest zit dat hele peloton bij elkaar, maar die dame uit St. Kitts die rijdt voortdurend achteraan. Ik ben bang dat we haar uh, over een, uh, nou een rondje of wat uh, helemaal kwijt zijn. Uh, ik zit hier trouwens niet alleen, dat had je al gezegd bij het begin van de uitzending. Uh, Marijn de Vries is uh, aangeschoven, net uh, bij de Belgische tv even geweest. Marijn de Vries, want je bent nog steeds wielrenster. Je hebt net voor een nieuwe ploeg getekend. Ja, ik heb uh, gisteren mijn handtekening gezet onder een contract met Lotto Belisol. Kijk, en nu dan zeggen de we bij de mannen, over. zeggen we, hé, hey, dat is een grote ja. ploeg. Hoe staat dat bij de vrouwen? Uh, bij de vrouwen is het een groeiploeg. Laten we het zomaar noemen. Uh, daarom hebben ze jou ook aangetrokken. Uiteraard hebben ze mij daarom aangetrokken. Nee, het is, uh, het is bij de vrouwen ook een hartstikke leuke ploeg. En uh, uh, ze hebben heel veel ambities voor de komende jaren. Uh, ze willen wat hoger stijgen op de UCI-ranking. En uh, voor volgend jaar is dus vooral het plan om als ploeg goed te gaan presteren. Uh, dus daar hebben ze ook op ingestoken. Uh, ze hebben een aantal rensters aangetrokken die het niet erg vinden om veel werk op te knappen. Uh, en die ook zorgen voor een goed, goed, goed groepsgevoel. Ja, vooral dat laatste vind ik zelf ook heel erg belangrijk. Ik denk dat als je lekker in je vel zit met z'n allen dat je ook goed kunt presteren. En een beetje met die Nederlandse mentaliteit die jij dan meeneemt, dan komt dat allemaal wel wat los. Hè? Want ze zijn in Vlaanderen is rustiger dan wij zijn in de regel. Over het algemeen wel, maar ik merk wel dat als je er even een beetje een grote smoel tussendoor komt, dat ook de Vlamingen loskomen. Dus uh, ja, dat lijkt me wel een mooie uitdaging voor komend jaar. Maar uh, er zijn ook in deze ploeg allerlei nationaliteiten verzameld. Er uh, rijdt ook een zuid afrikaanse in de ploeg. En, uh, uh, ja, er komen nog een aantal meiden van andere nationaliteiten bij. Um, dus uh, ja, dat geeft toch alweer een heel andere sfeer dan dat je alleen met uh, Vlamingen op pad bent. Over ploeggenoten gesproken, er rijden nogal wat in het peloton. En dan heb ik er over ploeggenoten van de ploeg waarbij je op dit moment rijdt. AA drinkt de ploeg van Leontien van Moorsel. Uh, die ploeg houdt op te bestaan. Dat geeft jou in ieder geval ook de ruimte. Nou ja, los van het feit dat je niet voor het WK geselecteerd bent. Maar het geeft je wel de ruimte om hier even erbij te zitten. Ja, nou ja, ik denk dat ik er anders ook wel bij had gezeten hier hoor. Dat heeft niks te maken met uh, dat onze ploeg ophoudt te bestaan. Um, maar het is uh, wel voor ons eigenlijk nu het WK is echt een afscheid. Uh, de WK ploegentijdrit was voor onze ploeg uh, het laatste wat we in uh, Adrink te nu hebben gereden. Uh, dus ja, het is, het is toch ook een beetje een, een dubbel gevoel. Want we hebben een hartstikke leuk jaar gehad met z'n allen. En uh, ja, dat afscheid nemen is natuurlijk nooit leuk. Oké, okay, We gaan naar de man op de motor, want uh, we hebben jawel, uh, ook op het wereldkampioenschap, uh, het mag eigenlijk bijna nooit, maar bij het wereldkampioenschap in eigen land mag dat. Terwijl ik kijk naar Martina Sablikova, de schaatste wereldkampioen, olympisch kampioene, noem allemaal maar op. en Zij rijdt daar uh, ook zo'n beetje naast die dame van uh, St. Kids. Daar in de buurt ergens, daar rijdt ook onze motor, Sebastian Timmerman. Ja, ereplek, ereloge tijdens het WK. Zeker weten, we zitten ja. er vlak achter en we zagen inderdaad Sablikova, Martina Sablikova eventjes een klein onderrondje hebben. Met die dame uit St. Kitts en de Nevins. Terwijl we in het open gebied rijden. In de eerste ronde van acht ronden van dit wereldkampioenschap bij de vrouwen. Dat hele open gebied waar de wind vrij spal heeft na de Bemelenberg. Dus worden Marianne Vos er al een beetje over voor waarschuwen. En dadelijk gaan we dan beginnen aan de afzink voor de eerste keer richting de Kouwberg. Dit gedeelte is trouwens ook het eerste gedeelte waar niet zo heel veel publiek staat. Ook hier wel publiek hoor. Maar het is ongelooflijk druk op deze mooie zaterdagmiddag in Limburg. Heel, heel, heel veel publiek. En natuurlijk ook heel veel fans voor de Nederlandse ploeg. Voor uh, Marianne Vos trouwens ook helemaal achterin. Al sinds het uh, begin van die wedstrijd. Niet alleen Martina Sablikova. Maar uh, ook Judith Arendt. De dame die uh, dit, uh, eerder dit, uh, deze week de wereldtitel uh, voor zich opeisde. De tijdrit en bezig is dus zo'n beetje aan haar laatste wedstrijd. Uit haar carrière zit ook continu helemaal achterin. Maakt zich nog niet al te druk lijkt het. En kijkt zo'n beetje vanaf uh, de achterste zijde. Toe naar dat peloton nu op de iets smallere weg. Veel Nederlandse dames een beetje midden in dat peloton. Ellen van Dijk herken ik daar. Met een clubje van drie Nederlandse vrouwen zitten ze daar bij elkaar. En als ik helemaal naar voren kijk naar een prachtige oude boerderij in het Limburgse land. Waar nu dat peloton van de vrouwen langstrekt. Wordt dat peloton aangevoerd door dames uit Groot-Brittannië en uit de Verenigde Staten. Dat zijn de dames die in de eerste ronde dus een beetje het tempo bepalen. Net iets boven de 40 kilometer per uur. En dat het gaat nu zo'n beetje toenemen, want we gaan beginnen aan de afdaling... naar de eerste beklimming van de Kouwberg. Ja, Bart Voskamp is inmiddels ook uh, gearriveerd. Uh, die zit uh, mee te luisteren en, uh, en mee te kijken. Uh, Valkenburg, WK, 98... Ja, toch speciaal. Toen heb ik zelf ook mee mogen doen. En ja, dat, dat, le dat leeft enorm. En ik ben blij voor, de, voor, voor deze dames en de heren morgen... dat ze niet zo slecht weer hadden als wij. Want het was eh, toen bar en boos met regen en kou. En voor het publiek en voor de renners is het natuurlijk wel leuker. Maar het is wel bepalend voor de koers. Of je in, op, op een natte koers moet rijden met, met 7, 8 graden en veel wind. Oh. Of in dit geval, eh, wat zal het zijn, 16 graden... betekent dat de koers natuurlijk minder zwaar is. Ja, met een spectaculaire uh, slot, hè, toen in 1998. Ja, 98 1998 toen uh, boog het, die zat uh, goed mee. Uh, die reed uh, lekker op het laatste... Uh, Gerrit Kneteman heeft toen alles nog aangedaan om hem achter de wagen terug te krijgen. Dat is ook wel gelukt, maar dat kost hem natuurlijk wat energie. Dus uh, Michael werd toen vierde en uh, ik denk dat dat zijn kans was voor het podium uh, in zijn carrière voor, voor een WK. Ja. Um, voor het gaan hebben over Marianne Vos. Uh, even over de relatie tussen het wielrennen en het schaatsen. Uh, Sablikova die zie ik nu in één keer in het peloton uh, rondrijden. Uh, waarom kan je goed fietsen als je ook goed kan schaatsen? Zo lijkt het tenminste. Um. Ja, die combinatie is wel mogelijk. maar het is denk... Andersom, uh... Andersom is het lastig. Ik denk niet dat iedere fietser goed kan schaatsen. Omdat schaatsen natuurlijk een technische sport is. Maar het, het heeft natuurlijk wel met duurvermogen te maken. En Sablikova is natuurlijk uh, over het algemeen wel een, een duursportster. En wat we zien is ook een duursport. Dus dat komt uh, goed overeen. En zij kan dit goed gebruiken voor, uh, voor haar winterperiode. Om een goede basis te leggen natuurlijk. Ja. En uh, ja. ik denk uh, qua Calibre dat zij nog best redelijk die Kalber over zal komen. Ja. Nou, we gaan kijken uh, hoe ze het ervan uh, afbrengt. Even naar Marianne Vos. We hebben net Kerstin Wild horen zeggen. Ja, het is toch allemaal richting haar uh, geënte. De, de, de hele tactiek is op haar afgestemd. Dat lijkt me logisch. Hoe zou die tactiek eruit kunnen zien? Ja, ik denk ook niet dat zij er nog zenuwachtig voor wordt. Want ze is al jaren de beste natuurlijk. Uh, waarschijnlijk van de hele wereld. Uh, de tactiek Vos. zal dus ook... Oh, ja, Vos? Ja, vijf uh, keer tweede. Hè? Vijf keer tweede, maar goed. Uh, zij is natuurlijk het hele jaar door altijd wel de beste. Het mooie is dat zij olympisch kampioen is. Dus ja, een beetje druk valt hierdoor weg. Het uh, is heel makkelijk. Uh, we hebben de, de mannenwedstrijd onder de 23 gezien. En dan zie je toch dat elke keer alles teruggepakt wordt en dat het gewoon niet selectief genoeg is om vroeg weg te rijden en het verschil te maken. Dus ik denk dat Marianne toch met de, de handrem erop moet rijden. Zoveel mogelijk energiesparend en gaande groepjes weg. Ja, zal de rest van de dames zich uh, uh, daarvoor moeten zetten... Om, om, dat, om mee te zijn, te controleren. En Marianne Vos die zal pas de laatste twee keer echt attent moeten zijn. Ja, dus dat wordt enorm spannend. Want wanneer moet ze wel en wanneer moet ze niet mee eventueel natuurlijk? Ja, ik denk echt, echt pas op het eind. Ze kennen elkaar door en door. Dus is een peloton dat het hele jaar door met elkaar rijdt. Dus ze weten precies wie wat kan. En uh, ja, de andere dames buiten Vos die zullen gewoon controleren... Het meespringen en Marianne Vos is natuurlijk de grootste kandidaat. Is er een tactiek mogelijk om het wel selectief te laten zijn? Een tactiek, ja, een heel kunt, hoog tempo bijvoorbeeld? Ja, natuurlijk kun je een koers hard maken, maar als je als je zelf als land het koers hard maakt, dan, dan soupeer je natuurlijk al je dames ook op. En dan heb je als er in de finale wat gebeurt, ja, dan, dan zit Marianne alleen. En uh, daar moet je natuurlijk ook mee oppassen. Het is, de, het is gewoon een zekerheid dat de koers pas op het allerlaatste zal losbranden. Dus het heeft geen zin om daar energie in te steken om die koers maar hard te maken, want het is niet nodig. We hebben dat klimmetje op het eind. En wie daar sterk is, die, die zit van voren. Ja. En denk je dat concurrerende landen, hè, waar wij daar naar kijken... zoals Duitsland en, en Italië gaan... zijn die echt naar Nederland aan het kijken? Of kijken ze naar elkaar? Of hoe werkt dat? Ja, die kijken zeker wel naar elkaar. Ik denk, de, de, die, die toppers die houden elkaar in de gaten. En als je weet dat bepaalde wielerlanden uh, weg zijn... Hè, zoals Engeland en zo... Ja, dan moet je zelf ook attent mee zijn. En dat weten, dat weten de, de buitenlanders ook. Als er Nederlanders gaan, ja dan zullen ze ook mee moeten zijn. Maar ja. goed, misschien rijdt er wel een Nederlandse dame weg... En die ze moeten zo langzaamaan maar weer eens gaan rijden. De stilte heeft alweer lang genoeg geduurd. Ik wil de vlucht weer zien, het strijd. Zo langzaamaan, maar weer eens gaan klimmen Tegen die vuile hel. En verlangen naar de koers. Dat verlangen zetten we gelijk om in daden. Gio Lippens, de eerste omwentelingen. Eh, nog ja, steeds alles bij elkaar. Geweldige getimed hoor, want ze komen net hier langs eh, na één rondje. 39 kilometer en 220 meter per uur hebben ze erover gedaan. En eh, dat is best hard. Na nou, dat uh, rondje, ze moeten er nog een paar, want ze moeten inderdaad in totaal 129 rondjes. En dan kijken we, dan zien we toch eigenlijk alles zo'n beetje bij elkaar zitten. Uh, kijk ik Marijn de Vries even aan. Ja Marijn, met name de Amerikaanse ploeg, die zag je in de eerste ronde op kop rijden. Ja, nou, dat doen ze eigenlijk altijd. Ze hebben nu even uh, de kop afgegeven. Maar de Amerikanen vinden het toch altijd wel heel erg fijn om uh, um de leiding in handen te hebben. Waarom is dat? Het heeft denk ik ook te maken met het feit dat het, uh, het koers in Amerika voor vrouwen zeker toch niet zo groot als, als in Europa. Dus uh, ja, die meiden zijn niet zo heel erg gewend aan in grote, hectische pelotons rijden. Uh, dus ja, dan rijden ze maar het liefst zoveel mogelijk vooraan, want dan blijven ze uit de problemen met z'n allen. Uh, ja, je ziet het eigenlijk in elke koers dat ze met z'n allen op kop rijden. Kijk, Ik zie daar nog ja. eentje trouwens. Ja, nu zet ze verscholen achter een uh, brede ploeggenoten. Maar ja. die kleine Emma Pouli rijdt ook altijd zo'n beetje aan de buitenkant van het peloton. Hè? Ja, die houdt er ook niet van om uh, midden in het pak te rijden. En uh, ja, je kunt zien dat een aantal van haar ploeggenoten de opdracht hebben gekregen om haar vooraan uit de wind te houden. Uh, want zij fietst steeds vooraan in het wiel van, een haar ploeg, van haar ploeggenoten, zodat ze in ieder geval niet hoeft te dringen in het peloton. De Nederlandse vrouwen die rijden in ieder geval erg attent mee. En uh, we krijgen toevallig net hier de doorkomst van uh, de dame uit uh, Nieuw-Zeeland. Dat is uh, degene die echt al nu al op grote achterstand uh, binnen, uh, doorkomt. Emma Crum heet ze. Rijdt nu al op 1 minuut 22, na één rondje. Jetlag. Ik denk het. Ja, laten we het daar maar ophouden. Goed, u hoort uh, de tune op de achtergrond. Dat betekent dat we er even tussenuit gaan voor het uh, NOS Journaal van drie uur. Daarna zijn we natuurlijk terug met Bart Voskamp hier in de studio. Marijn de, Vin Marijn de finish, wou ik zeggen, Marijn de Vries aan de finish. <laughs> Giel Lippens daarnaast en Sebastiaan Timmerman natuurlijk uh, in en rond het peloton. En zometeen het sportforum ook, zo uh, tussen vier en half vijf verwachten we daarmee te beginnen. Met Iwan van Duren, Tom Bouten en Bart Voskamp. Dat allemaal zometeen.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 Je kunt over de van denken hoe je wilt. Over de Bachwan-onrust van 30 jaar geleden... die anno 2012 weer stof doet opwaaien. Ik vond het ook wel een stelletje. <laughs> stelletje, ja hoor, aan je lopen. Maar, uh... Het Zwijgen van Barlow. Morgenavond, 9 uur, Holland Doc Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant? Ja, die is binnen.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 verzameld op een 3-cd-box. Paul Carrick. Collected. Nu bij Free Record Shop. Feliciteer Educans op Facebook en help een kind naar school. Je wilt gewoon je ding doen. Keihard achter nieuwe klanten aanzitten. Je mensen motiveren. Die ene goede jongen lospeuteren.